Katrien Straatman met het NOS-journaal. Op de westelijke Jordaanoever zijn de afgelopen nacht bij een inval door het Israëlische leger zes Palestijnen gedood, zegt de Palestijnse autoriteit. Vijf doden vielen in een vluchtelingenkamp in Jenin. Israëlische media melden dat er bij de inval een terreurverdachte is opgepakt. Sinds het begin van de oorlog in Gaza zijn op de westelijke Jordaanoever volgens de Palestijnse autoriteiten 229 mensen gedood door Israël. Israël heeft een lijst gekregen met namen van gijzelaars die vandaag door Hamas worden vrijgelaten. Een woordvoerder van premier Netanyahu zegt dat hun families op de hoogte zijn gebracht. Hoeveel namen op de lijst staan en hoeveel gevangenen Israël vrijlaat in rouw voor de gijzelaars is niet bekend. Gisteren liet Hamas 13 Israëlische vrouwen en kinderen en 4 arbeiders uit Thailand gaan. Ze werden naar ziekenhuizen in Israël gebracht voor medische controle. Israël heeft daarop 39 Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Bij een ongeluk op de A1 bij Badmen is iemand om het leven gekomen. Volgens de politie liep er iemand op de snelweg en konden verschillende auto's hem of haar niet meer ontwijken. Inzittenden van de auto's die direct bij het ongeluk betrokken waren, zijn opgevangen op het politiebureau. Volgens de politie hebben tientallen automobilisten het ongeluk gezien. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. De A1 tussen Badmen en Apeldoorn was bijna de hele nacht dicht voor onderzoek. Bij een feest in Rotterdam Ahoy is een man vanochtend vroeg neergeschoten. Hij is daarbij ernstig gewond geraakt. Twee Rotterdammers van 20 en 31 jaar zijn aangehouden. Hun rol wordt nog onderzocht. De politie was na de schietpartij in grote getalen aanwezig. En toen de bezoekers rond half vijf Ahoy verlieten werd een agent door iemand aangevallen. De man is getezerd en aangehouden. Het weer bewolkt met buien. Vanmiddag kan het langere tijd gaan regenen. Het is daarbij een graad of zeven. Morgen dan is het een paar graden kouder. Het is dan ook regenachtig. Met in het oosten en noordoosten ook kans op sneeuw. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.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 Alsof dat album soms kon spreken Weet je nog wel, oudje Er was er ook mijn die pak bij En die leek precies op een jeugdkiek van mij Weet je nog wel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 Was heel mooi. Ja, dat is waar. niet aan mij, ze was heel mooi, ja dat is waar.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 Ja, met rode rozen. En daarvoor Arnie Jansen... met die grote hit van toen... Meisjes met rode haren. En de volgende artiest... die was tijdens de Tweede Wereldoorlog... dankzij van Tols verkapte verzeslied... op de Grebbebergen van meet af aan... bekend als een anti-Duits artiest. maken van zijn grote populariteit... zocht hij bij optreden zijn grenzen op... van wat de bezetter als toelaatbaar beschouwde. Dat hij die grens ook wel eens overschreed blijkt uit het feit dat hij zowel in 1941... als in 1943...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 Morgen zijn de spoken van het heden, weggevaar bevorderd tot verleden. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan. te zien. Doet je toch goed? Vervul zo nu en dan hun liefste wensen. Een beetje levensvreug schenkt nieuwe moed. Breng eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien. Only. the hill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 In het begin van de jaren 70 ging hij optreden met zijn begeleidersband Le Sigales. En dit leidde in 1972 tot het grootste hit uit zijn loopbaan: namelijk een meisje met rode haar. En die stond 17 weken in de Nederlandse top 40 en 12 weken in de daverende 30. U hoort nu Arne Jansen met mooie meisjes. S'avonds tegen 9 stonden ze in de regen bij de houten van Leipzig. En verloren, nacht en half bevroren, zo had ik haar nooit gezien Zo'n verdrietig meisje brengt je van de wijs, je weet niet goed wat je moet doen Voor ik het besefte gaf ik haar opeens een zoen I'm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 Oh uh -huh. ZANG wat.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 Ik schudder subit mee weg, naar de rivier, naar de rivier. Het hebt dat geld Dan zeg ik Hoeveel kost dat vliegtuig Vijftig mil Wat een koopje zeg Nee het hoeft niet worden ingepakt Ik vlieg er meteen mee weg Naar de Riviera Naar de Riviera naar die fijne hippe riviera, na die mooie blauwe, zonnige riviera. Die heeft het vast, om die gozer. Sowieso heb ik een vraag. Doe dan eens een keer met mij. Iedereen mag mee op het feestcomité, alle clubjes op de partij, alles goed erbij. Kom maar lopen achterna met je griep en hernia, niet te vlug, niet te snel met je pingpongspel, met je loensende blik naar de vrouwen en dik Je allerbeste raad en je dronken kameraad. Ik hey, kom nou naar ons gaan met een warme straan met 12 tankelboten en de.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 het Hey, kom aan. En daarvoor uh, Miggy... Annie, hou jij met Tassie even vast? En dat was ook niet helemaal, maar jaren 70, jaren 80, we houden het in het midden. En de volgende artiest, die heeft een heleboel muziek gemaakt. Had ook een heleboel uh, synonymen, of op televisie. Onder andere Prater uh, Fanaticus. En uh, ja, hij heeft een heleboel liedjes gemaakt. Ik heb het over niemand minder dan Wim Zonneveld. De eerste grote in 1965 was Prater uh, Fanaticus. En daar uh, ook nog T-Rome Tango. Heeft u ook regelmatig dit programma gehoord. Uh, de Kat van Ome Will.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 Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zalvoertuig Zandvoort. met Mario Zalvoertuig. Nee, daar kan we nog precies tussendoor. Dat kan niet, dat kan niet.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 van het je van het je En de lampen en de bumper en het stuur Het is te kort voor 57. Niemand? Nou, ver vijf gulden dan? Of vindt u dat nog te duur?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 Ik bedank nog even koorddraaier voor het beschikbaar stellen... van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En ik laat u achter met Adel Maria Hamed. Beter bekend als Adelle Bloemendaal. U hoort er nu met, uh, samen met Piet en Leen met uh, Het zal je kind maar wezen. Wens u dus nog een hele fijne zondag en ik zeg tot ziens.